Middernacht, het is nu vrijdag 14 oktober. Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Nederlanders zijn niet zo druk als ze zelf misschien wel denken. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau. Gemiddeld zijn mensen zes uur kwijt aan werk, school en huishouden. En dat is gemiddeld 50 minuten minder dan in 15 andere Europese landen. Het is voor het eerst dat dat zo gedetailleerd onderzocht is... naar de tijdsbesteding van Europeanen. Nederlanders blijken gemiddeld meer vrije tijd te hebben... dan inwoners van andere Europese landen.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 Volgend jaar wordt de kunstenaarsregeling WWIC afgeschaft, maar een Kamermeerderheid wil toch een vorm van steun behouden. Dat kan door de startersregeling van de bijstand zo aan te passen dat ook kunstenaars ervan gebruik kunnen maken. De NOS Radio 1-programma Met het oog op morgen heeft na ruim 35 jaar een nieuwe openingstune. De tune was vanavond voor het eerst te horen. De eerste seconden, inclusief de openingszin van de Duitse zanger Reinhard May, zijn behouden gebleven. En daarna is een nieuw arrangement te horen dat is ingespeeld door het Metropoolorkest. De oude tune debuteerde op 5 januari 1976 in de allereerste uitzending van het oog. Het Nederlands honkbalteam blijft het op het WK in Panama goed doen. In de finale groep won Oranje met 2-1 van Australië. Het duel begon woensdag, maar kon toen vanwege de regen niet worden uitgespeeld. Nederland staat met nog twee wedstrijden in de groep te gaan. Op de tweede plaats achter Cuba. Het weer vannacht helder, vooral in het oosten mist en minimaal rond 3 graden. Komende dag opnieuw zonnig en droog wordt dan 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. Goedenavond en hartelijk welkom bij minister-president Mark Rutte. Draait alles om persoonlijke vrijheid. Toen hij nog niet zo lang aan de macht was bij de VVD... heeft hij de beginselverklaring van die partij herschreven. Dat was in het voorjaar van 2008. En sinds die tijd leidt dus de eerste zin... De VVD wil een Nederland waar mensen de ruimte krijgen. De ruimte om iets buitengewoons te maken van hun leven. Om het leven niet zomaar voorbij te laten gaan, maar juist met verven te leven. Het zijn natuurlijk wel prachtige zinnen. Het is eigenlijk bijna een soort poëzie. Maakt Rutte, nu hij een jaar aan de macht is in Nederland... iets buitengewoons van zijn premierschap? Iets bijzonders van Nederland? En zou hij nog wel eens lezen in zijn favoriete boek? Volgens een betrouwbare bron is dat de toverberg van Thomas Mann... Het gaat over mensen in een sanatorium... Of die daar nou zo met verve leven, maar goed. Wij spreken over het eerste jaar van Rutte... met iemand die iets buitengewoons van zijn leven heeft gemaakt. Hij schrijft namelijk voor de grootste krant van Nederland. En zijn werk staat of valt met de betrouwbaarheid van zijn bronnen. Mijn bron is de voicemail. Er is één nieuw bericht. Alex Frank hier. Je hebt Paul Janssen te gast. Journalist bij De Telegraaf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 En voor wie echt niet langer wachten is hier het antwoord van Paul Jansen. Hartelijk welkom. Hallo, dankjewel. Ben je hebzuchtig? Uh, journalistiek uh, zeker. Ja. <laughs> <laughs> Ik wil alle primeurs hebben. Ja, en lukt het je ook? Uh, nee, er zijn uh, ongeveer uh, in Den Haag uh, 200 journalisten die daar uh, op een vierkante kilometer allemaal jagen op hetzelfde. Hmm. Ja, dan uh, zou het vreemd zijn als je uh, erin slaagt. Uh, om alles binnen te harken. Ja. Maar je moet in ieder geval naïef genoeg zijn om het te, te blijven proberen. Ja, ja. En dat doen we al jaren. En dat gaat redelijk goed. Kan je goed tegen je verlies? Nee, absoluut niet. Nee. Wat doe je dan? Uh, dat hangt er vanaf wat er, uh, wat er bij uh, de concurrent verschijnt. He, je kijkt elke ochtend. Zeg, morgen gaat, uh, publiceert uh, NRC... dat uh, toch uh, Heersbalien wordt. De opvolger van... Nou, voor man, dat nieuws ik. ben ik niet bang, want dat gaat niet gebeuren. Nee, maar goed, maar stel <laughs> dat... Maar je wil een voorbeeld. Ja. Nou, ik kan je een voorbeeld noemen vandaag. Wij, uh, wij waren al een paar dagen bezig met, uh, met uh, natuurlijk ook de Raad van State. En we hadden vanmorgen een mooie invalshoek ge gevonden. Uh, omdat er, uh, de, de kwestie in de ministerraad aan de oren komt... Hmm. Uh, onder druk van het CDA, uh, die wilde echt dat die procedure... Uh, voor de benoeming van uh, de volgende vicepresident van de Raad van State... in gang wordt gezet. Nou ja, als je dat in, in de loop van de, van de middag allemaal in kan en kruik hebt... je ziet dan achtereenvolgens volgens het op Teletext verschijnen. Ja. Het in het half acht journaal van, uh, van RTL verschijnen... en het acht uur journaal van de NOS. Ja, dan zijn wij natuurlijk niet blij. Ja. Maar, dat is, dat maar wat is... gebeurt er dan met jou? Want je, je zegt je kan er niet tegen, maar wat doet dat met je als journalist? Oh. Ja, kijk, je, je, je, zit in, je zit in Den Haag voor het nieuws. Tenminste zeker ja. als een nieuwskrant, een massakrant, een telegraaf. En dat betekent, wij, wij leveren ervan dat we als eerste het nieuws kunnen brengen. Ja. En dus wil je voorop lopen. En als iemand anders je de loef afsteekt... dan uh, krap je achter de oren. Wat heb ik verkeerd gedaan? Waarom uh, heb ik het niet sneller gedaan? Maar wat uh, heb je dan nu verkeerd gedaan? Nou, misschien hadden we, hadden we een, een dag eerder moeten publiceren. Maar dat is altijd, altijd een... Een, uh, een moeilijke grens tussen uh, je wil ook niet te snel zijn... want misschien veranderde de zaak nog... of is het niet helemaal uitgekristalliseerd... of had je toch nog een bron erbij moeten zoeken... en uh, de twijfel dat je, dat je net een dag te lang wacht... en, ja. en, en de concurrentie ermee weggaat. Maar dat is de heigerigheid die bij het Haagse bestaan hoort. Ja, en ook de vluchtigheid. En, en bij journalistiek hoort ook, lijkt mij. Dat ja, is altijd balanceren. En, en morgen is er weer een kans. En dat ja. maakt het ook wel weer leuk. <laughs> Doelpunt tegen, meteen opstaan en weer voort. Zo is dat. Goed. Um, politiek commentator van de Telegraaf. Dat is ook chef van de Haagse redactie bij die krant. Je hebt de erfenis overgenomen van een echte telegraaf -crack, ja. Kees Lunshoff. En dat heb je heel goed gedaan. Want vorig jaar werd je politiek commentator van het jaar genoemd door je collega's. Dus dat is zeer eervol. Als iemand het kan weten, dan zijn het je collega's. Um, en dat deed je nadat je vier jaar in Indonesië had gezeten als correspondent voor die krant. Ja. En je bent 44. Vier jaar Indonesië. Als ik daarmee mag beginnen. Is je dat in de koude kleren gaan zitten? Uh, uh, ja en nee. Ik, wil, ik, heb, uh, ik heb daar genoeg uh, ellende gezien voor de rest van mijn leven. Namelijk? Tsunami. Nou, ik kwam in 2002 binnen uh, in Jakarta. Uh, ging ik wonen met mijn, uh, met mijn vrouw. Net getrouwd. Ho mijn vrouw was hoogzwanger. En, uh, ik had ontslag genomen bij de krant. Want Ik ben er als freelance, vaste freelancer weliswaar uh, heen gegaan. En ik herinner me dat ik daar landde in september... Uh, ik ken het land niet. Ik, uh, ik was wel eens in 1998 als jong verslaggever daarheen gezonden toen Suharto uh, viel. Uh, maar ik, verder was ik daar onbekend. En ik herinner me dat de collega-journalisten zeiden van de, de buitenlandse correspondentenclub: van ja maar jongen, wat kom jij hier doen? Want uh, alles was net uh, rustig. Hè? Uh, uh, de periode met uh, president Wahid was net voorbij. Uh, Mekawati was aan de macht en alles leek rustig. En uh, vier weken later uh, ontplofte de eerste Bali-bom. En sindsdien is het eigenlijk uh, uh, van aanslag na aanslag... en van uh, ja, tsunami tot Atje-oorlog, noem het allemaal maar op. We hebben, we hebben, ik heb eigenlijk alles zien langskomen. Dus, uh, wat heeft ja, het meest ingezet? In, een hele mooie tijd. Ja, ja, een hele mooie tijd. Je, ja. je hebt genoeg gezien voor ellende gezien voor de rest ja. van je leven. Ja. De, ik, bedoel, ik zeg dan tsunami. Wat heeft de meeste impact op jouw leven gehad? Uh, ik denk toch wel dat tsunami. Ja, ja. Je zat daar, je bent meteen gaan kijken, neem ik aan. Ja, ik ben eerst, we zaten, dat is heel gek, soms zit je er zo dicht bovenop dat je, dat je het eigenlijk niet ziet, want de, ja. de communicatie lag natuurlijk eruit. Dus wat, wat, wat er toen gebeurde, uh, toen we hoorden dat er een, uh, uh, uh, zich een ramp leek te voltrekken, maar er werd gesproken, ik herinner me nog op de eerste avond van een paar duizend doden, dat, ik wil niet zeggen dat dat niets is, maar dat is toch nee. van een andere omvang dan waar het uiteindelijk op, op uitdraaide met die, die 200.000 uh, slachtoffers. Dus ik ben eerst naar Thailand gegaan, omdat Atje dicht was. Daar kon je niet, kon je, ja. kon je niet komen, want de, de overheid had het afgesloten. Uh, dus ik ben eerst naar Thailand gegaan, naar Phuket... omdat er ook veel Nederlandse uh, vakantiegangers uh, waren die getroffen waren. En daar heb ik uh, vier of vijf dagen verslag gedaan... en toen ben ik naar Atje afgereisd. En daar heb ik nog anderhalve week gezeten. Ja, ja dan, dan zie je echt wel hele verschrikkelijke dingen, ja. ja. Wat zie je dan? Wat zag jij? Nou ja, ik was natuurlijk al uh, vier of vijf keer in, uh, in Atje geweest voor die tijd... Uh, en dan kom je dus in een stad die je die, uh, die, uh, nou ja, niet goed kent, maar oppervlakkig kent. En die stad die, die staat er gewoon niet meer. En je ziet eindeloze puinhopen, uh, eindeloos veel, uh, veel dode mensen. Uh, en na een week nog, want die blijven gewoon op straat liggen... en die zie je dan langzaam in een staat van ontbinding gaan. De, de geur, die zal je nooit vergeten natuurlijk. Uh, en, en het ongelooflijke leed en ongelofelijke chaos. En ook uh, tegelijkertijd de apathie... Bij, uh, bij Indonesiërs over het leed wat anderen overkomt. En dat is wel schokkend, hoor. Dat is, uh, ja, je leert de mensen wel kennen. Ja, wat doet het dan? Ik bedoel, met je mensbeeld? Want je zit nou, er, er dan middenin. Eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk niks. Ja, dat is heel. Ik heb er huh? eigenlijk helemaal niks aan overgehouden. Tenminste, niet in de zin dat ik daar slapeloze nachten van heb gehad. Omdat je daar... Uh, als journalist sta je daar natuurlijk toch door een bepaalde uh, bril te kijken. En uh, kan je dat... Uh, ja. Kan, je dat, kan je dat toch wel goed scheiden? Want ik, ik ben. Uh... Kijk, ik zag het tegelijkertijd natuurlijk ook als een enorme kans. Want het was een het was enorm drama. Maar als je daar als verslaggever bent, heb je ook een enorme taak. en Een enorme kans om, om de wereld, in dit geval jouw le lezerspubliek. Het, uh, te laten weten van wat daar, wat daar aan de hand is. Want het was natuurlijk heel lang onduidelijk. En, en dat drama dat heeft zich langzaam maar zeker ontvouwd. En dat is, uh, ja, dat is heel uh, moeilijk, maar ook dankbaar. Werk geweest dat je dat mag doen. Hmm. Maar ik herinner me wel dat wij uh, bijvoorbeeld uh, uh, een auto hadden gecharterd en, en, en uh, uh, buiten de hoofdstad Banden gingen rijden. Ik met een fotograaf en een gehuurde chauffeur. En dat we in gebieden kwamen waar nog niemand was geweest. En dan zie je dus uh, de overlevenden, dat is allemaal langs de kust, die, zie je dan, die zagen we dan langs de weg staan. En die zagen een auto aankomen, je werd aangehouden en, en eindelijk hulp. En ze komen met met uitgedroogde baby's aan, met, met gewonden. Ja, en dan moet je die mensen gaan vertellen... dat je geen Westerse hulpverlener bent, maar een journalist. En dan schaam je je wel even. Want die mensen die denken, hé, he, eindelijk hulp in de, in de chaos... en nou al die ellende. En het enige wat, uh, wat ik dan kom doen, is hun hun verhaal hun, hun, hun leed optekenen. Ja, dat is, dat is niet leuk. Maar ja, maar je doet part het wel. of the job. Ja, part of the job. Ja, dat hoort erbij. Dan moet je hard zijn. Ja, absoluut. Maar goed, je kan hard zijn en tegelijkertijd uh, wel je menselijkheid behouden. Ik bedoel, uh, je moet ook weten dat de momenten weten dat je even, even je pen moet neerleggen... bij wijze van spreken en even iets anders moet gaan doen. Of wel helpen, of wel... Maar heb je uh, dat ook gedaan? Hè? Zijn er momenten geweest dat je dat inderdaad gedaan hebt? Uh, ben je gewoon inderdaad toch echt de professional gebleven? Nou, zijn, uh, bedoel, uh, over het algemeen uh, ben je wel de professional... maar er zijn wel momenten dat je, dat je even denkt... Uh, dit ga ik even niet opschrijven, maar nu... Uh, als mensen echt hulp nodig hebben, dan kijk even... hebben we misschien nog medicijnen bij ons of ja. water of kleine ja. dingen. Maar joh, je, je kan, het leed is zo groot, je kan heel weinig doen. Ja. Ja. Hield je van Indonesië? Ik hou er nog steeds van. Ja. Prachtig land. Ja. Ja. Wel die mensen, daar had je dan niet zoveel mee. Tenminste, althans toen kreeg je een inzicht in hun... Levenshouding, nou ja, Indonesië is een land met vele lagen en uh, veel dubbele bodems. En uh, ook heel tegenstrijdig. Maar uh, het is een fantastisch land. Uh, de mensen zijn wezen natuurlijk niet anders dan de mensen hier. Uh, maar wel, hun manier van leven is heel anders. Ze, zijn, uh, ze staan veel positief in het leven. En het was natuurlijk, ik, ik ging toen één keer in het jaar met mijn gezin uh, op uh, bezoek in Holland... Ja, dan leer je Nederland wel kennen, hoor. Als je uit zo'n land komt en je ziet hier uh, hoe ze weer aan het nee, Wacht even, ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat mag je zo meteen afmaken. Maar je zei net eerst, bij die ramp heb je ook inzicht gekregen... in juist de houding van de Indonesiërs zelf. Ja. Dat ze op zo'n moment niks doen voor, voor elkaar. Dat zei je met zoveel nou, woorden. Nou, dat kan je niet generaliseren. Nee, maar, maar dat de, zei je net wel. Die had ik het ja, over. Ja, ja okay. die, zie je, die zie je gewoon. Uh, ik herinner me, dat, dat want wij bivakeren een tijdje... bij uh, de legerleiding op het uh, vliegveld daar... En uh, het was op een gegeven moment een loslopende koe. En die had een vliegtuig geramd. En uh, die, die, dat, dat vliegtuig... De koe had het vliegtuig gerampt. Ja, en dat oh. beest lag dood op de, op, de, op, de, op, de, op de landingsbaan. En dat vliegtuig was daardoor... Uh, was, die, ja, die, had, die had pannen. En dat was uh, een verzekeringszaak. En een rijke Chinees had dat vliegtuig gecharterd... om zijn spullen weg te vliegen. Want zo, zo gaat het in zo'n land. En uh, toen... Uh, toen die Indonesiërs, die, dat, dat vliegveld is vervolgens gewoon een dag lang dicht geweest. Terwijl in Medan, een paar honderd kilometer verderop, zonder dus uh, uh, eindeloze rijen hulpvluchten van allerlei westerse uh, troepen te wachten tot het vliegveld openging. Maar dat kon niet, want eerst moest de verzekeringszaak worden afgehandeld. En niemand wenste de verantwoordelijkheid in te nemen, want ze waren bang dat die Chinees... Met claim zou, uh, zou dreigen. En het enige wat je de Indonesiërs dan hoort, uh, hoort roepen op dat moment op het vliegveld was grapjes maken dat ze vanavond weer vlees hebben, want het was een koe dood. Ja. Weet je wel? En dat, dat, dat, is, dat is, je kan zeggen, dat is een manier waarop zij de ellende van zich aflachen. Maar het zegt ook iets over het cynisme in die samenleving. En dat, uh, ja, kijk, wij zijn natuurlijk wel hele verwende westerse mensen uit een welvaartsmaatschappij. En dan kom je in een. Uh, in een samenleving waar het ieder voor, voor zich is... een god voor ons allen. Ja En dan uh, zie je wel... Uh, ja. hoe, hoe men daar met elkaar omgaat. Ja. En er gebeuren hele mooie dingen. Don't get me wrong. Maar het is een knetterharde maatschappij. Ja. En als je dan dus terugkomt... met die ervaring, vier jaar... nou ja, fantastische dingen meegemaakt... maar ook keiharde dingen en ja. gruwelijke dingen... dan kom je in Nederland... en wat? Ja, en dan, uh, dan ga je werken in Den Haag. En dan zie je waar, uh, waar men zich hiermee bezighoudt. En dan denk je, het eerste jaar denk je van, waar gaat dit over? En, uh, maar tegelijkertijd uh, begrijp je natuurlijk ook wel... Dat, uh, dat, je geen, dat je dat niet met elkaar kan vergelijken. Want dat zijn natuurlijk twee totaal ja. verschillende eenheden... die je niet met elkaar mag, uh, mag meten. Uh, maar zou het je geholpen kunnen hebben om zo goed te worden als jij bent? Hoe bedoel je? Nou, die blik die je daar op dat... Bedrijfje, dan werpt met nee, die nee. Ik denk niet dat het uitmaakt uh, nee. als ik al zo goed ben, hoor. Maar uh, ja, volgens je collega's, ja, maar dat is ik denk dat je gewoon uh, uh, dat dat uh, ten eerste uh, dankzij het podium is wat Kees Luntsoff heeft gecreëerd. Die we, voorganger, als ja, laten we dat niet vergeten. Heb, want dat, dat is toch uh, de man die, uh, die uh, ja, veel te vroeg is overleden, maar daar uh, toch 30 jaar lang. Zijn stinkende best heeft gedaan om daar die, die, dat, dat podium, wat die, wat die column is in de krant, uh, die goed gelezen wordt, om dat neer te zetten. Ja, ik, ik had het geluk dat ik dat mag opvolgen, omdat ik toevallig net terugkwam. Dus het is een beetje beginnersgeluk. Uh, ja, waarom ben je teruggekomen eigenlijk? trouwens? Nou ja, er de, uh, uh, de, de moest weer bezuinigd worden en die freelancepost, uh, dat werd ook uh, zelfs te duur. Dus uh, ja. toen hebben ze op een gegeven moment maar gezegd: nou ja, misschien moet je maar weer. Uh, naar Nederland komen. Dat heb ik met pijn in het hart gedaan. Ja. Ja. En toen vervolgens overleed Kees en kreeg je een, een kans. Ja, en dankzij uh, de hoofdrecteur ook, uh, Jules Paradijs... die, uh, die uh, nadrukkelijk het vertrouwen in mij heeft uitgesproken... dat ik dat uh, kon, want dat is natuurlijk ook uh, niet niks... als je als krant het risico neemt om, uh, om een, uh, een relatief onervaren jongen... die uit het buitenland komt, om die één keer op zo'n belangrijke post in Den Haag te zetten... Ja. Heb je geaarzeld om het aan te nemen? Ja, absoluut, ja. En wat heeft dan de doorslag? Op zo'n moment. Uh, Cruciaal moment in je, in je carrière. Ja, weet ik veel. Uh, uh, misschien is het uh, misplaatste ijdelheid of zo. <laughs> nou ja, het, is, het is een kans. En tegelijkertijd uh, zie je ook wel van dat je ontzettend op je gezicht kan gaan... als je, als je, als je iets moet gaan opvullen wat eigenlijk niet op te vullen is. En dat, oh. dat, dat, dat geeft enorm risico. Dus ik heb gewoon van meet af aan uh, met mezelf de afspraak gemaakt... ik ga niet proberen mijn voorganger te evenaren... want dat gaat je gewoon niet lukken. Dus je moet ook die kolom uh, een, een andere invulling geven. Je moet, het iets, je moet het je eigen maken. En als je het je eigen maakt, dan kan je ook uh, proberen daar uh, hm. zeg maar uniek in te zijn. En, dan, uh, en hoe heb jij dat dan gedaan? Wat is dan de richting die jij bent ingeslagen ten opzichte van Kees Luns? Wat is voor jou? <kwijls> nou, ik... Uh, ik heb geprobeerd, maar misschien, ik weet niet of dat gelukt is. Dus ik heb geprobeerd om, uh, om, om zeker het eerste jaar uh, niet de mensen elke week te vervelen met... Uh, ik wil niet zeggen dat mijn voorganger het wel deed, hoor. Ja. Maar ik had natuurlijk geen gezag. Kees had een enorm gezag opgebouwd door zijn goede inzicht uh, en zijn uitstekende netwerk. Dus ik heb, het, ik heb geprobeerd, zeker het eerste jaar, om gewoon uh, niet de lezer elke week te vervelen met mijn mening... maar gewoon analyse te maken van wat er gebeurt te laten zien, proberen te laten zien... wat er achter de schermen ja. allemaal uh, ja, ja. plaatsvindt. En uh, dat, dat gaat in het begin heel moeilijk... omdat mensen je dat niet ja. willen vertellen. Maar na, na verloop van tijd, als je daar langer zit... dan, uh, dan wek je ook vertrouwen, leer je mensen be beter kennen. En zo bouw je langzaam, ja. uh, bouw, bouw je dat, uh, dat zeg maar uit. Uh, uh, maar ik denk dus dat... Kijk, ik vind columnisten, uh, die zijn er in overvloed... maar vooral uh, columnisten en commentatoren... Die, uh, die vooral hun eigen mening verkondigen, ja, ik, vind, ik, vind het, ik vind dat een beetje makkelijk. Dus ik probeer, ik, ik zeg niet dat ik het niet doe, ik doe het ook wel eens... maar ik probeer meer het verhaal achter het nieuws te vertellen... Chocolat. En dat heeft u vast niet als een Indonesische band herkend... maar dat is het wel, met dit nummer Saad Jarak Memisekan. Oftewel, afscheid van Indonesië. Nee, dat is het niet. Nee, dus... zo, zo nostalgisch is het allemaal niet, maar... Uh, <laughs> het gaat uh, over afscheid nemen. Het gaat over afscheid nemen, ja. Maar ik heb eerlijkheidshalve het vanavond even moeten opzoeken... want ik ben al ja. zo lang weer weg ja. dat ik uh, de taal niet helemaal goed meer beheers. Nee. Maar het klinkt als een band die overal vandaan zou kunnen komen. Helemaal niet typisch Indonesisch. Ja. Nee. Klopt. Dus de een, van de, een van de betere rockbands uh, ja, ja. Uit, uh, uit Jakarta. Ja, ja. Ook, ook weer een signaal voor, vind ik, de global village waar we in leven. Muzikaal gesproken dan even. Um, dit was de muziek in Kaeserune vanavond. Mijn gast is Paul Jansen, politiek commentator van de Telegraaf. Morgen is het een jaar geleden dat uh, het kabinet Rutte aantrad. Bewonder jij Rutte als joviale rasoptimist? Ik bewonder hem in ieder geval voor zijn doorzettingsvermogen. Want uh, de man heeft toch een paar verschrikkelijke jaren ja, achter de man. Zijn wel al vergeten, hè? Ja, nou ja, dat, ja, dat ja, is volgens ja, dus mij iedereen vergeten. We leven natuurlijk met de waan van de dag uh, in Den Haag. Dus uh, uh, het is inderdaad niet zo dat je heel lang stilstaat... bij, uh, bij wat er twee, drie jaar geleden gebeurt. En dat, uh, uh, bij de PvdA zijn ze dat deze dagen niet ja. vergeten. Want die... Uh, die daar weer hoop uit. Die zeggen ook, ja, maar met Rutte ging het een paar jaar geleden ook niet. Die, was, die was een beetje finished, volgens mij. Die was ja, helemaal was, uh, down. Ja, hij was afgeschreven. En uh, uh, toen het, zeg maar het lek boven was... en uh, de zaak met Rita Verdonk was afgewikkeld... en uh, die de, de, de aftocht had geblazen. Dat was het lek? Die, die, die machtsstrijd binnen de partij? Ja, dat was, dat was een soort zelfvernietiging wat, uh, wat zich daar, uh, uh, wat zich daar uh, afspeelde. Maar uh, het heeft dus nog uh, dik twee jaar geduurd... Uh, Nadat nou dat was uh, afgelopen voordat uh, de VVD zich een beetje ging herstellen in de peilingen. Nee. Twee jaar lang heeft de VVD met Rutte uh, als uh, oppositiepartij als een doodvogeltje in de peilingen ge uh, gelegen. En toen heb ik ook wel eens gedacht. ja, hij gaat het gewoon niet meer redden. Maar hij is altijd door blijven gaan. Maar wat is dan, wat is dan de omslag? Waar is, komt hij dan vandaan? Dat uh, is een samenloop van omstandigheden. Hè. De, de, een belangrijke uh, uh, oorzaak van het herstellen is geweest dat ze. Dat ze op een andere manier oppositie zijn gaan voeren. Ze hebben er ook een, een, een, een, een commercieel bedrijf voor in de arm genomen, wat normaal altijd marktonderzoek doet naar tandbestaan en dat soort zaken. Hmm. En toen hebben ze eens laten in kaart laten brengen van wat zijn nou, waar kunnen we de VVD nou op vermarkten? Echt waar? En, en dan, ja, dan kwamen we, dat is een zeg maar Amerikaanse manier van, uh, okay. van, van, van politiek bedrijven. En daar kwamen een paar, wat zijn nou de, de kernzaken van de VVD... waar de kiezer ons uh, aan herkent. En daar kwamen zaken uit als natuurlijk economie, ja. uh, uh, veiligheid en, uh, en immigratie. Hè? Dat, dat, soort, ja. uh, dat soort zaken. En daar zijn ze dus, op, op die issues zijn ze dus gaan hameren. Uh, zowel in de communicatie naar buiten, maar ook in debatten. Dus ze hebben niet meer die, die, uh, die tijd die daar voornamelijk was... was dat Rutte eigenlijk elke week met een nieuw idee uh, kwam, een nieuw plan... Ja, die die ja, VVD-ideologie euh, uh, sprong eigenlijk alle kanten op. En dat is heel helder in, uh, gekanaliseerd. Dus dat was een hele belangrijke. En het tweede belangrijke omslagpunt is geweest uh, de motie van wantrouwen. Die ze hebben ingediend uh, bij de algemene beschouwingen van 2009. Tegen het kabinet van, uh, van CDA en, uh, ja. en PVDA. En uh, dat heeft ze geen windeieren gelegd. Ja, ja. Dus uh, dat, dat was eigenlijk. Omslagpunt? De, ja, absoluut. Ja. En toen ging het opeens crescendo. Ja, toen ging het goed. Maar je moet ook, je moet ja. ook, in politiek moet je ook geluk hebben. Ja. Want uh, vlak nadat zij die motie van wantrouwen hadden ingediend... Uh, ging het natuurlijk in de coalitie zo slecht. En was het wantrouwen tussen PvdA en CDA zo schrikbarend groot... dat iedereen zo langs ging zien... ja, die jongens, ja. wat die VVD zegt, die is zo gek nog niet. Dat klopt eigenlijk wel. Dus je moet ook daar weer... Bedoel, het is niet allemaal, uh, hangt niet allemaal uh, van geluk aan elkaar... maar het is wel een redelijk grote factor in Den Haag... Nu, na een jaar, Rutte, met alles wat er gebeuren, er gebeuren staat, is Rutte sociaal? Je bedoelt uh, in zijn beleid of als persoon? of...? Beide eigenlijk. Hm. Het lijkt mij dat je dat aan elkaar moet koppelen. Als ben, nou. niet, als ben je niet in tegen? Nou, dat weet ik niet, maar ik denk dat. Uh, ik, ik je vind... kunt toch niet sociaal zijn en een asociaal beleid voeren? Dat, staat, dat is toch. Ik ken, uh, ik ken geen enkel Nederlands kabinet wat asociaal is. Uh, bedoel, uh, kijk naar ons belastingstelsel. Uh, wat zeer nivellerend is. Uh, terecht overigens hoor, hoor je mij niet over klagen. Ja. Um, uh, er zijn allerlei beleidsmaatregelen. Er hangt een heel vangnet in de maatschappij voor mensen die, uh, die aan de onderkant staan en, en niet kunnen. Dit kabinet uh, heeft alleen als uitgangspunt dat ze, dat ze zeggen. Uh, de overheid is eigenlijk te groot geworden. Ja. Die, die is een soort, soort geluksmachine voor de mensen. Uh, als mensen ergens een probleem mee hebben... dan wijzen naar de overheid, knap het maar voor ons op. Nou, daar wil dit kabinet uh, een einde aan maken. Die zegt nee, we moeten een kleine effectieve overheid hebben. We staan klaar voor de mensen die het nodig hebben... Maar u, u moet het toch wel eerst even zelf proberen. Dus de, in die zin is het een omslagpunt. Ja, je kan, dat kan je niet sociaal noemen. Maar je kan het ook omdraaien. En dat doet Rutte natuurlijk. Die zegt, nee, het is juist wel sociaal. Want wij zorgen ervoor dat mensen niet hun leven lang nee. uh, als, uh, als uh, passieve aan de zijlijn blijven staan. Maar we zorgen ervoor dat ze meegaan doen. En dan worden ze uiteindelijk gelukkiger van. Ja, het is een beetje, is het glas half vol of half leeg? Nou ja, kijk, de... de, de, de... Ik vraag het natuurlijk niet voor niks, want het is, een hmm. beetje, het is volgens mij het kernpunt... van de, de ontwikkeling die we nu doormaken, het beleid dat hij doorvoert. Wat je zegt, kleine overheid. Um, en iedereen draagt verantwoordelijkheid voor zijn eigen leven. Ja, zo, dat met zo is het natuurlijk ook. Nou, ja. is de grote vraag volgens mij... De, de sociaaldemocratie die, die we een tijdje gehad hebben... die heeft er altijd voor gezorgd dat mensen die dat niet kunnen... Mm -hmm. dat daarvoor gezorgd wordt. De grote vraag nu is... worden die mensen gewoon niet, eigenlijk niet aan hun lot overgelaten... Ja, nou ja, ik, ik, ik kijk er natuurlijk van buitenaf tegenaan. Net als ik Ik, uh, ik zit niet in een, in een, in een partijpolitieke opvatting daarover. Ja. Maar mijn idee daarover is dat, is dat daar geen sprake van is. Niemand wordt toch aan zijn lot overgelaten. Ik ken niemand hier in Nederland uh, die niet aanspraak kan maken op... Uh, op een uh, toelage van de overheid als hij het nodig heeft. Ja, behalve als je als zwerver op straat ligt... en geen ja. uh, vast adres kan opgeven waardoor je een uitkering kan krijgen. Maar ja. voor de rest uh, wordt iedereen geholpen. Het gaat er alleen om, en daar is de discussie over... de mate waarin. Hè. De hele discussie over persoonsgebonden budgetten... Ja. Gaat, gaat natuurlijk over die mensen die, die, die, uh, die uh, dat PGB, zoals dat afgekort heet... niet meer krijgen. Die men, het is niet zo dat die mensen niks meer krijgen. Nee. nee, die krijgen uit een ander potje. En daardoor is het weliswaar minder... Maar dat, laat je daar meer mensen aan de lot over? Ja, dat, dat, dat kan je zo zien. De linkse oppositie ziet dat zo. Maar aan de rechtervleugel van de politiek wordt gezegd... nee, helemaal, daar is helemaal geen sprake ja. van. Die mensen krijgen nu eigenlijk waar ze recht op hebben. Nou, het gaat natuurlijk om de, om de premisse dat iedereen voor zijn eigen leven kan zorgen. Mm -hmm. En um, ja. ik heb de indruk dat dat wel erg makkelijk gedacht is... over veel mensen. Mm -hmm. Terwijl er toch heel veel mensen zijn die... Waar ik me kwaad over heb gemaakt, zal ik je dan ook meteen zeggen dat Rutte volgens mij in de verkiezingscampagne zei dat iedereen in Nederland een huis kan kopen. Ja, dat is misschien theoretisch waar. Ja. Maar het slaat natuurlijk echt nergens op. Het is gewoon maar... niet zo. Ja, kijk, en dan, dan klopt ja. er toch niet iets in je beeld van wat de kansen zijn van mensen. Nee, dat is misschien, dat is misschien niet zijn gelukkigste uitspraak. Maar dit kabinet maakt wel een belangrijk. Een belangrijke kanttekening bij wat ja. je net zegt. Want uh, iedereen moet, uh, moet zijn eigen verantwoordelijkheid nemen. Maar het kabinet zegt altijd, en dat blijkt ook uit het beleid... dat voor degene die dat niet kan, daarvoor staat de overheid klaar. En uh, ik denk dat het ook zo moet zijn. Dat je, dat je als overheid uh, je verantwoordelijkheid neemt. Ik bedoel, we hebben nog steeds uh, enorme uitgaven aan het hele sociale stelsel. Uh, ja. Of dat nou in de zorg gaat... of in, in uitkeringen uit uh, het ministerie van Sociale Zaken... Het is echt niet zo dat, uh, dat de mensen hier aan hun lot worden overgelaten. Alleen er worden, er worden zaken afgebouwd. En niet eens zozeer omdat uh, uh, dat een ideologische uh, uh, kant is van, uh, van dit kabinet. Maar we zitten natuurlijk met gigantische uh, financieel-economische problemen. Dus je moet het ergens vandaan halen. Ja. Goed, daar heb je natuurlijk keuzes in waar je het, waar je het precies vandaan haalt. Ja, oké, okay, maar als je het dan Politieke haalt... Politieke keuzes maak je u, u, uit, Uiteraard, maar als je het dan haalt uh, niet bij de mensen... maar uit het buitenland is het ook niet goed. Want ja. dan zeggen ze, nou, het ontwikkelingssamenwerking mag je ook niet snijden. Dus je, je, je moet natuurlijk iets... Er gaan protesten komen, zelfs zaterdag al. De beurs mm. gaat bezet worden, of tenminste, hè, daar gaat geprotesteerd worden. Balie staat ja. in Den Haag. On, tekenen van sociale onrust en onvrede. Ja. Um, die gaat er volgens mij in de kern over, hoewel het niet helemaal duidelijk is... dat met het beleid dat nu gevoerd wordt... de winsten geprivatiseerd worden, om het zo te zeggen. En de kosten gesocialiseerd. Dus de maatschappij draagt uh, de, de, de kosten. Als het fout gaat, dan betalen wij het, burgers. Maar de winsten gaan naar een handvol mensen... die nou uh, eenmaal op de gelukkige positie zitten. Gaat Rutte dat kunnen managen? Ja, ik, zie dat, ik zie dat probleem absoluut niet zoals jij dat schetst, eerlijk gezegd. Ik zie wel een probleem in, uh, in, in de financiële wereld, waar uh, we natuurlijk een bankencrisis hebben gehad in 2008. Ja. Waar uh, de belastingbetaler, of het nou Henk en Ingrid zijn of uh, Mohammed en, uh, en Alida of noem het ja. maar op, maar waar de belastingbetaler de rekening voor heeft gepresenteerd gekregen. Terwijl een, nu amper een paar jaar later die bank allemaal weer dikke bonussen uitkeren. Ja, dat is natuurlijk wel een probleem. Maar... Dat is dan toch een verwijt aan het adres ook van Rutte? Nee, dat is volgens mij een verwijt aan het adres van de bankiers. En hij kan daar niks aan doen? Nou ja, dat, dat is dus de vraag. Met geval... het beleid, hij over Rutte, maar de, de regering... De, de... Ja, kijk, in, in, dit, in dit geval denk ik echt dat je, dat je als, als, als uh, overheid... ook uh, je beperkingen moet kennen. Want stel je nou voor dat... dat... Dit kabinet zou zeggen, wij gaan de paal aan perk aan stellen. En de, de, er komt natuurlijk wel een bankenheffing, laten we dat niet vergeten. Mm. Maar we gaan, uh, gaan dat allemaal zwaar afromen. Dan gaan die bankiers die gaan, uh, naar het buitenland. Die gaan gewoon in, uh, in een land verderop zitten. Uh, oh. het, het, het... Moeten ze dan buiten, al binnenkort buiten Europa gaan zitten? Nou, ja. dan, uh, we kijken wat er in Amerika gebeurt. Uh, daar is het gewoon eigenlijk weer uh, een herhaling van wat er voor 2008 gebeurde. Alsof we geen Lehman Brothers hebben... Gehad. En daar zit natuurlijk wel een groot probleem. En daar worstelt de politiek ook mee. En ik denk dat dat een van de, van de, van de Achilles-hielen uh, is... Van, de, van welk kabinet dan ja. ook. He, want of, er nou, of Rutte er nou zit... of het vorige kabinet Bal kende met de PvdA... die had exact hetzelfde probleem. Ja. Het is moeilijk te verantwoorden... Dat je, dat je een hele maatschappij de rekening presenteert... voor eigenlijk het graaig gedrag ja. van bankiers. Ja, dat, dat is een worsteling. En nu zie je hetzelfde gebeuren... Uh, met Griekenland, die de zaak willens en wetens heeft bedot. Die niks maakt van uh, belasting innen... Uh, waar nu andere landen, en, en in dit geval weer Nederland... er rekening voor gepresenteerd krijgen. Dus eigenlijk wordt op, op verschillende niveaus... wordt gewoon de solidariteit van, van mensen... Wordt, uh, wordt, uh, uh, ja, die komt heel erg onder druk en heel erg ontspanning te staan. Ik ben heel benieuwd hoe dat de komende tijd gaat lopen. Maar stimuleer je dat toch niet? Als jij zo, als met dit uh, kabinet en dit beleid van Rutte zo hamert op de vrije markt... dan, kun je, dan heb je jezelf als overheid toch de middelen uit handen ge, genomen... om daarop te sturen, überhaupt hmm. daar nog iets aan te corrigeren. Dan is ja. dat toch gewoon een effect van je eigen beleid? Ja, maar met alle respect, heb je, heb, je, heb, je de, heb je het regeerakkoord helemaal doorgelezen? Zie je waar, zie, zie je waar al die miljarden heen gaan... Uh, die het kabinet uitgeeft. Ja. Het, het marktwerking is inderdaad een zaak, bijvoorbeeld in de zorg. Dat is een belangrijke discussie. Maar uh, als, je, als je kijkt waar, uh, waar, die, waar die jaarlijkse honderden miljarden... die de overheid ja. uitgeeft, heen, heen gaat... dan, dan is, is dat, dat is zo ontzettend sociaal beleid eigenlijk. En laten we nou elkaar niks wijsmaken. Of er nou een rechtskabinet zit, of een, een linkskabinet... Ja. of een centrumkabinet... De manoeuvreerpositie in Nederland zal altijd in de marge zijn. Want in de kern blijven beleidskeuzes gewoon vaststaan. hoor. Dat is, uh, er, zit, er, zit alleen, er zit, Natuurlijk zitten ideologische keuzes aan ja, vast. Dat, dat met name natuurlijk. Uh, uh, je kan vragen stellen over uh, moet de hypotheekrente op de helling of niet. Of moeten we iets aan het ontslagrecht gaan doen wel of niet. Moet de pensioenleeftijd omhoog. Maar uh, niemand zegt we gaan morgen uh, alle bijstandsuitkeringen afschaffen. Dat is allemaal niet aan de oren. De zorguitgaven, dat is een van de, van, de, van de moeilijkste dossiers van dit kabinet. Tegelijkertijd ook het drama. Vergis je niet, dit, tijdens dit kabinet stijgen de zorguitgaven met 15 miljard. Nou, Als je dat nou even afzet, he, van 60 naar 75 miljard... dat is een, dat is een stijging in vier jaar van 25 procent. Dat is gigantisch. En nog gaan de mensen naar het Malieveld... omdat, omdat ze vinden dat er, dat er onterecht gesneden wordt op pgb's. noem het allemaal maar op. Maar je, kijkt, je moet natuurlijk wel ergens gaan ingrijpen... als de zaak zo uit de hand loopt. Want wat is nou de tragiek, wat vind ik tenminste, van dit kabinet? Is dat ze op hangen en wurgen 18 miljard probeert te bezuinigen. En dat wordt overal vandaan gehaald. Van defensie, ontwikkelingssamenwerking, kunstenaars... verzin het allemaal op. maar wel, het allemaal maar, het wordt overal vandaan gehaald... Maar als je dat afzet tegenover een groei in kosten... in jaar van 15 miljard voor de zorg... betekent dat dus eigenlijk dat je maar netto 3 ja. miljard oplevert. En mensen hebben niet in de gaten dat die zorgkosten zo sterk toenemen... omdat mensen het gevoel hebben dat zorg gratis is. Want als je naar de dokter gaat of naar het ziekenhuis... krijg je niet meteen een rekening gepresenteerd. En dat, daar zou eigenlijk fundamenteel iets aan moeten gebeuren. Wil je echt in Nederland voorkomen dat je, dat je in een eindeloze... Nee, een neerwaartse spiraal van bezuiniging komt... dat die zorgkosten zo ja. sterk groeien... In, in samenhang met de internationale crisis. Maar ik bestrijd dus dat, dat dit kabinet asociaal zou zijn... en net zo goed als, als dat andere kabinetten dat zouden ja. geweest zouden zijn. Het zit allemaal erg, erg in het midden. Een jaar Rutte, een jaar uh, die gedoogconstructie. Volgens mij, toen het kabinet aantrad, Paul Jansen... van de Telegraaf nogmaals... Um, had iedereen het gevoel dat Geert Wilders de winnaar was? Ja. Die zat in een zetel, zoals mm -hmm. hij zich gemaneuvreerd had. Hoe zie je dat na een jaar? Is Wilders ook degene die er het meeste profijt bij heeft gehad? Of is dat toch iemand anders? Van nou, andere partijen, bedoel ik. Hij, hij doet het in ieder geval uh, beter dan ik had verwacht. Kijk, ik heb nooit geloofd in, in, uh, in wat je heel veel aan het binnenhof hoorde... het afgelopen jaar, zeker in de eerste maanden van Wilders uh, krijgt wel, wel de invloed, maar niet de verantwoordelijkheid. Ja, ja. Uh, dus zo werd het een beetje gepresenteerd. Maar we hebben het nu natuurlijk een paar keer gezien al... Uh, bijvoorbeeld bij, uh, bij de zorgtegenvallen die in het voorjaar moesten worden opgelost. Dan wordt Wilders gewoon medeplichtig gemaakt aan de oplossing. Dat wordt, er wordt gewoon met hem onderhandeld, hij moet ervoor tekenen. Uh, je ziet nu aan, uh, aan, uh, aan de miljoenennoten voor 2012... dat is natuurlijk de uitvoering van het regeerakkoord... maar voor 2012 wordt er wordt flink gesneden... Daar heeft Wilders ook voor getekend. Uh, een ander punt is... Uh, als die economie achteruit blijft hollen... en er moet volgend jaar aanvullend bezuinigd gaan worden... daar heeft Wilders al voor getekend. Hij kan daar niet onderuit. Of hij moet de zaak opblazen. Maar dat wordt natuurlijk een hele lastige. Want als de PVV uh, uit de coalitie stapt... en daarmee de gedoogsteun intrekt... dan zal het kabinet uh, in, in principe vallen. Uh, dat, dat is eigenlijk geen ontkomen aan. En wat gebeurt er dan met de PVV? Want de PVV die zal dan niet meer kunnen gaan regeren met de VVD... want die zal dan zeggen, ja, dank je de koekoek, dat gaan we niet meer doen. Maar verder zijn er natuurlijk helemaal geen partijen... die met de PVV zaken moeten, uh, willen doen. Dus daarmee manoeuvreert de PVV zich ook in de oppositie. Dus die positie die is nog helemaal niet zo lastig. Ik denk wel dat Wilders uh, het, het knap doet... want hij staat natuurlijk uh, uh, vreselijk onder druk... zeker de laatste maanden door de eurocrisis. Hm. Uh, maar met een hoop ketelmuziek... weet hij de aandacht elke keer uh, heel handig af te leiden. En ik vind het eigenlijk de makker van de andere politieke partijen in de Tweede Kamer... dat ze zoals bij de Algemene Beschouwing... je kan je heel druk maken om, uh, om alle, alle verwijten die Wilders uh, uh, daar maakt... en uh, dat grove taalgebruik. Maar als ze, als ze echt hem hadden willen raken... hadden ze daar niet op moeten reageren... en nog maar op de inhoud moeten aanpakken. Want inhoudelijk had hij natuurlijk geen goed verhaal. Nee. Maar dat heeft hij, niet, hij heeft geen verantwoording hoeven afleggen... omdat iedereen hem op de vorm aanpakte. En dat is slim van hem, maar uiteindelijk gaat hij daar niet mee redden. En is daarmee dus Rutte dan toch na zo'n jaar... degene die er het meest van geprofiteerd heeft? Ja, op dit, op dit, nou ja, ik, ik kan me dan alleen maar vasthouden aan de peilingen. En in de peilingen ja. staat de VVD is nog steeds de grootste partij. Ja. Dus, in, in, maar je ja, ziet ook het, het uitvoeren van het beleid... Hè? dat hij het meest voor gedaan krijgt in zijn optiek. Ja, nou, ik denk het CDA tot nu toe valt, valt tegen hè? Wat, ja. zij, wat zij daaraan overhouden. Maar dat kan natuurlijk, als, als het kabinet maar lang genoeg zit kan dat ten goede keren. Ik denk eerlijk gezegd dat de grote winnaar van, uh, uh, van, uh, uh, van dit kabinet... is, is uh, op dit moment toch de Nederlandse burger, hoe gek het ook uh, klinkt. Uh, niet zozeer omdat er een rechtskabinet zit... maar omdat er wel een kabinet zit wat probeert orde op zaken te stellen. Want laten we niet vergeten dat de, de, de staatsschuld nu... Uh, ik geloof al op de 300 miljard staat... en deze kabinetsperiode nog eens met een 50 miljard stijgt. Dat zijn gigantische bedragen... En we, we, we, we maken onze toekomstige, onze kinderen. die zaden we op met een gigantisch probleem. als er niet wordt ingegrepen. Ja. Ik denk dat andere kabinetten dat ook hadden gedaan hoor. Daar niet van. Maar het is wel uh, de belangrijkste opgave die dit kabinet ja. heeft. even los van partijpolitieke belangen. Nee, jouw, dat is heel duidelijk. Jouw visie is heel duidelijk. Um, um, ligt dichtbij het beleid. zoals uh, de overheid, uh, de, het kabinet dat uh, aan het uitvoeren is. Nou, ik zie dat het alweer twaalf minuten over half één is. We luisteren naar Casaluna. Straks gaan, willen we het hebben over de uh, kranten. Welke, krant, wat, welke rol speelt de krant in uw leven? Jij schrijft voor de grootste krant. Jouw voorganger Kees Lundshof um, heeft wel eens gezegd dat je als journalist bij dat politieke bedrijf, en ik kijk naar het politieke bedrijf rond de opvolging van Herman Cenk bij de Raad van State, hè, Donner, mm -hmm. zoals die ook vandaag in het nieuws was. Um, dat je als journalist al, al, eigenlijk altijd toch buiten staat, hoe goed je ook ingevoerd bent. En jij bent... Je hebt de reputatie om extreem goed ingevoerd te zijn. Dat je uiteindelijk toch altijd buiten staat... Ja. en door een mistig raam naar binnen kijkt. Ja, dat is absoluut waar. Dat heb jij nog steeds? Ja, joh, uh, meer dan Kees natuurlijk. Want Kees die was uh, uh, toch even wat beter ingevoerd <laughs> dan ik, hoor. Ja. Uh, maar ik, ik blijf me, me elke keer weer verbazen over zaken dat je denkt... oh, zit dat zo? Want ze zit het dan bij Donner, je stuurt afgelopen dinsdag... je column, politieke column zit in de, op de dinsdag... Ja. Dan, stu, dan strooi je het er ook nog met geruchten rond. Hè? Ik wil het wel even citeren. Ja. Nou, als dat, dat vind je ook vast niet erg. Natuurlijk. Nee hoor. Um, waar begin ik? Tweede, tweede hoofdstukje. Um, de, de vlotte benoeming van Donner die liep spaak... over het waarom wordt druk gespeculeerd. Er zou oneenigheid zijn tussen CDA-ministers over de kandidaat... of trammelant over de procedure. Het belangrijkste gerucht is dat Beatrix bezwaar zou maken... en dat ingefluisterd hebben gekregen van intimies... zoals minister van Staat Ruud Lubbers. Mm -hmm. Nou, dat, dat, dat zijn nogal wat dingen. Ja. ja dat is, in een nieuwsverhaal kan je dat niet schrijven. In een column wel. Kijk, uh, zonder hier specifiek op in, in te gaan uh, qua, qua bronnen... want dat, uh, dat maakt, wordt mij het werk onmogelijk gemaakt... Ja. is dat uh, uh, mensen uh, mij best dingen willen vertellen... Maar wel moeten ze de garantie hebben dat het uh, over het algemeen, uh, uh, dat zij niet de volgende dag met naam en toenaam ja, okay. uh, staan. En daarom bouw je allerlei voorbehouden in, ja. om het maar. Dan gebruik je een woord als gerucht. Nou ja, als ik zou schrijven: een, een, uh, een, een VVD-bewindsman zegt dat, dat, uh, dat het bij het CDA men het onderling niet eens is, ja. dan is er meteen gesolomieter. Ja. Uh, ik, en dan ik, krijg je de volgende keer krijg je als telegraafjournalist niet meer. Nee, dan want dan, gaat, meer. want dan gaan die CDA's naar de VVD bellen. Wie was dat bij jullie? En, en weet je wel. Dus je, je probeert het allemaal een beetje op, aan de oppervlakte te houden. Maar als jij het gerucht gaat, dan kun je er dus als lezer van op aan. dat jij dat ook echt gehoord hebt. Ja, ik verzin het niet. Ik, nee, ik, nou maar goed, ik, dat, is dat, niet, is... Dat, dat, is, dat is geen eigen analyse. Nee, maar dat is een serieus. Dat, nee, maar dat is een serieus verhaal is, ook al nee, kan je dan de bron ja, niet noemen. Nee, kijk, als, als dat... Als dat, uh, uh, als, als dat niet serieus zou zijn... en ik zou het ja. omschrijven, dan kom je daar één keer mee weg, twee keer mee weg. Maar dan, dan ga je uiteindelijk... Ga, vlieg je vroeg of laat uit de bocht. Ja. Ik zeg niet dat ik nooit uit de bocht vlieg. Ik maak ook fouten. Ik ben zeker ja. niet, uh, niet... niet feilloos, maar uh, je probeert... op deze manier... Toch zoveel mogelijk prijs te geven van wat mensen je vertellen. zonder dat je de mensen die ja. het je vertellen. een dermate onbehagelijk gevoel geeft. dat ze de volgende keer zeggen: Nou, ik praat maar even niet meer met je. Ja. Dus het is ja. Het is, ook dat is balanceren. Het dus. is absoluut balanceren. Ja, ja. In de Haagse werkelijkheid. Ja. Ja. Ja. <laughs> en daar heb je nog wel steeds heel veel lol in. Geen absoluut. Ja, het is een fantastische baan. Uh, ja. Ja? ja, heel tot, leuk. Wat is tot slot dan. wat vind je dan zo fantastisch? Nou, dat je, dat je heel dicht bij het vuur zit van, uh, van ja. hoe. Een land wordt bestuurd, hoe beleid wordt gemaakt, hoe uh, zaken worden beslist, maar vooral hoe het spel wordt gespeeld. En ik interesseer me uh, niet zozeer voor de knikkers, niet dat het niet belangrijk is. Nou, dat maar... heb je net heel, heel uitvoerig ja, uit gedaan. Maar ik vind het, het spel vind ik, vind ik, vind ik ja. echt het leukste. En, en in Den Haag is heel veel spel. Ja. Dat blijf ik een rare conclusie vinden: dat het uiteindelijk toch een spel is terwijl wij allemaal bestuurd worden en het ook onze levens raakt. Maar goed, de, de, de tijd ontbreekt, Paul-Jans, om daar door te gaan. Ik dank je wel.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 Wow, dat is veel. Dan maar eerst even de Wermlandse moorden. Een gezellig televisieprogramma. En hebben we dat ook nog op YouTube? Ja, my lucky day. Vandaag in Wermlandse moorden. Het verhaal van Magda-Louisa Sjeuberg uit Randmotresk. Een afschuwwekkend moordraadsel dat de politie van Karlstad... een paar decennia geleden heeft beziggehouden. In april 1960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 Maar misschien. Wacht even. Uh... Oh ja. Yeah. Uh... Oh. Ach, je zei het. Ik zou nooit de foto's van mijn huwelijksreis weggooien. Werkelijk? Alsjeblieft. Oh, fantastisch. Oké, heb het dat? Good morning, world.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 Weet jij wel waar je mee bezig bent? U hoorde onder andere Victor Reinier, Rivka Lodijzen en Nadja Hupscher. Bewerking: Rick Steggerda. Regie: Marlies Cordia en Wiebeke von Saaier. Assistentie: Hanneke Hendricks. Productie: Karin van Dis.